Er wordt wat opgelicht in Nederland. En dat is te merken aan het aantal meldingen erover. Die namen vorig jaar enorm toe met 60% naar 100.000. Belt de fraude Helpdesk. Het gaat vaak om online oplichting. Maar ook over iemand die een contract tekende voor een huurhuis... geld betaalde en daarna niets meer hoorde. Twee panden in Dordrecht zijn door de gemeente voor zeker twee weken gesloten. Er zijn wapens en drugs gevonden, meldt Rijmond. Het gaat om een winkelpand en een huis. De lokale burgemeester zegt dat iedereen zich prettig en veilig moet voelen... in zijn eigen straat. Boxlegende Floyd Mayweather blijft maar terugkomen. Hij is inmiddels 48, maar gaat later dit jaar weer de ring in... voor een professionele wedstrijd. Staat dit jaar ook een demonstratiegevecht tegen Mike Tyson gepland? Het wordt aan de vierde keer dat hij weer terugkomt na zijn pensioen. Mayweather's laatste gevecht was negen jaar geleden... En een Britse vrouw was eventjes de rijkste mens op de wereld... dankzij een foutje op een cadeaubon. Daar was per ongeluk in het vak voor het bedrag het kaartnummer ingevuld... waardoor ze een tegoed had van 63 biljard pond. Dat is 63 met 16 nullen. Ze gaf daar zelf ook wat humor van in en kreeg alsnog een goede bon. Vanmiddag op veel plaatsen een tijdje droog. Alleen lokaal kan de zon even doorkomen. Staat aardig wat tint en met 8 tot 12 graden is het een stuk minder koud. En dit was het nieuws op 538. Ronald, dankjewel. We krijgen de situatie op de weg. Op dit moment zes vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 14 minuten. Dan de A16 richting Terbrechtseplein... tussen Van Bienenoorbrug en Terbrechtseplein. 6 minuten. En de A76 richting Keulen... tussen Simpelveld en Duitsland. 7 minuten vertraging. Ook flitsers. a 9 richting Haarlem bij Spaarndam. 46,8. De A16 richting Beda bij Prinsenbeek. 59,4. De A16 richting Dordrecht bij Prinsenbeek. 58,1. Dan de a 22 richting Hogeveen... bij Hooghaal.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 38 zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja! Jordi Warner. Ben je een Meld jezelf alvast via de 5-8 jacht. Heb Jordi zometeen Taylor Swift naar David Getta. See ya. Radio 538. Ophelia. Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Op 538. zaterdagmiddag 10 minuten over 12. Jordi hier. Temperaturen van de lente zijn onderweg. Het wordt echt een heerlijke week. Vandaag is het al wat, wat zachter. Nog wel hier en daar wat regen hoor. Dus uh, het is nog niet helemaal lekker op het terras zitten buiten in het zonnetje. Maar dat gaat er wel aankomen de komende week. Dat is heerlijk. Hé, hey, werkende weekendhelt. Meld jezelf via de 538-app als je aan het werk bent op dit moment. En nou is dat vijf jacht app even een dingetje. Ja, kijk, ik riep het net, en ik roep het eigenlijk iedere zaterdagmiddag en zondagmiddag van meld jezelf via de 5 jacht app. Wel een klein systeemfoutje. <lacht> kan op dit moment, kan ik ineens niet meer uh, de berichten binnen zien komen... die uh, via de 508 heb komen. Dus uh, ben weekend. Dat gaan we het eventjes anders doen dan normaal. Bel even gezellig in, 0909-30538. Dus ik herhaal, 0909-30538. Als je aan het werk bent, meld jezelf, maak je kans op het 538 pakket. Alle beroepen zijn welkom. Hè. Werk je in de zorg, in de horeca, in de tankstations, taxichauffeurs, politieagenten. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Dan uh, meld jezelf dus, 0909. 538! Lekker zeg, zaterdagmiddag met Zero Larsen en Midnight Sun. Oké. Okay. Eindelijk, we hebben lang gewacht. Uh -huh. Weekend bij 538. Uh -huh. Jordi Warner is met zijn lach. En alle hits voor jou op zaterdag. Huh. Boodschappen voor de week gedaan. Uh -huh. Ik rijd terug, zet de radio aan. Uh -huh. Fijn weekend en ik vermoed op 538 komt het sowieso goed. Weekend bij 538. Weekend bij 538.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 Kiss get under the rest, I lay it on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand. My best to yeah. feed her oh. I We zijn ook weer Nederland draaide aan het houden. Net zoals Daisy. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wat ben jij op dit moment voor werk aan het doen, Daisy? Ja, ik ben pakketjes aan het bezorgen voor DHL. Kijk, dan heb jij denk ik ook weer nu in het weekend een drukke periode. Eigenlijk altijd volgens mij, of niet? Ja, nou, ik, ben, ik werk er nog niet zo lang. Dus het oh. uh, is voor mij nog even zoeken. En heb je al uh, bijzondere situaties meegemaakt nu in je werk? als Ja, nou, zo net nog. Dat oh. uh, ik had een verkeerd adres en die man die werd een beetje boos. Oh. oh, ja, ik heb ook wel met jullie te doen. Ja, nou ja, het is wel leuk hoor. Lekker rondjes rijden. Ik heb niet te doen met de pakketbezorgers die uh, de pakketten zomaar gewoon in je voortuin gooien. En uh, dan wegrijden en niet kijken of je thuis bent. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Nee. Dat kan. ik had zo niet de bedoeling hè? Nee, daarom, daarom. Zo, zo klinkt jou ook niet. Nou, deze hier klinkt als een hele vrolijke pakketbezorger. Ik, uh, ja, ik zeg werk ze bij deze. Je bent een werkende weekendheld. En we gaan even wat vijf goodies naar je toe sturen. Um, en aangezien je pakketten moet bezorgen. Ja, het is op dit moment hartstikke lekker buiten. Maar even een ja. muts en wat handschoenen en een sjaal en zo, ja, kan opzuren. Dat kan geen denken. Ja, zeker. tot deze werk ze. Dankjewel. 5.8 met nu, Durbert Kennedy. Dit is Power Over Me. Ik be king in your story. I want to me. me That's all that love ever taught me. Oh, yeah. Call and rush out. Mm -hmm. Breath now You got that power over me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 Gaan we week 2 in van de 5-8 Zomerweken. Jouw kans op een trip naar prachtige plekken zoals Ibiza, Creta, Mallorca, Portugal, Italië, Bulgarije, Rodos of Spanje. Het vakantierad wordt hier maandagochtend in de studio weer ingededen. Daarop staan die bestemmingen. Wat moet je doen? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Je hoort een 538-hit en uit die 5 8 hit is een woord weggeplomst. Jij moet raden welk woord dat is. Als jij in de uitzending het juiste antwoord geeft... dan wordt er een slag zo'n rat aan dat rad gegeven. Komt hij op een bestemming neer, dan win je in een zomervakantie. Naar die bestemming. Er zit ook een joker op het rad trouwens. En als je de joker draait... mag je zelf kiezen waar je naartoe gaat. Dat is ook lekker, toch? Uh, alle info over de 50 zomerweken vind je op 538.nl. Vanaf maandagochtend 6 uur maak je weer kans. This is the river of the night. they say we can do it our way and if love's just a game then come and play I Sharon, Azizam op 538. Herinner jij je nog de eerste keer dat je moest huilen in de bioscoop? Nou, misschien is dat bij jou niet meer op één hand te tellen. <laughs> bij mij wel. De eerste keer dat ik moest huilen in de bioscoop... was bij de film die hoort bij dit nummer. A star is born, maar echt lelijk huilen. Hè? Snikkend. Prachtige film, zeker de moeite waard om nog te kijken. En zij spelen samen de twee hoofdrollen. Lady Gaga, Bradley Cooper en Shallow nu op 538. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Met het genezen van kanker bij kinderen en het onderzoeken van kanker bij kinderen. Vertel ik je zometeen na één uur, wat heeft te maken met vijf jaar de ochtendrun. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk, maar wat past bij mij? En waar vind ik dat?